Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbo, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Bernhard Robben en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben veel gasten, vier gasten. Om te beginnen, Betty van Rooij, onlangs nog in het nieuws, een brave dagblad met een interview... Het oudste lid van uh, atelier 78, 7. vanaf het begin lid. Okay. En uh, even weggelopen uit, uh, uit het beeldhouden vanavond, is het ook weer uh, de beeldhoudenavond, ja. zeker? Ja, ja, ja en, straks nog aan de slag. Om vijf uur schuift ze daar, anders heeft het werkleren aan, zijn ze. Dat de werkleren aan. De werk leren. Oh, <laughs> jammer dat het geen uh, televisie is. Nou, uh, jij bent dus uh, onze gast vanavond, de eerste gast, en dan hebben we... Jochem Sparla en Gijs van der Wielen. Die zijn van uh, scouting, 80 jaar, 80 jaar scouting in Goorlen. Daar gaan we ook over praten. Dat is ook al uh, in het nieuws geweest. Goorles Belang. En dan praten we met Ton Evers over uh, perikelen rond de zendmast. Die wel of niet daar gaat komen in een mooi stukje gebied van, van Goorlen. Mooi, stu mooi stuk. Het mooiste Mooist, zelfs, stukje van het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Ik zeg altijd dat het de vloed is natuurlijk, hè? Ja, dat zeg ik, maar dat is natuurlijk <laughs> niet zo. <helemaal. laughs> nou, daarmee zijn ook onze onderwerpen aangegeven. En dan gaan we eerst, zoals altijd, het rondje, wat was er nog meer in het nieuws? Uh, daar mogen jullie aan meedoen. En, uh, nou, Bernhard. Zou jij willen beginnen? Ja, ik had een, een krantenartikel artikel uit het Bra Brabazalblad van 15 april. Met een grote kop, Stijns Eetcafé, stempels hoeven nog niet weg. We gaan er straks uitgebreid over de gemeente hebben. Hè? Dus eh, ik, ja, er is ook iets aan de hand op de weg met de mast. Maar bij Stijns Eetcafé loopt het ook niet zoals het lopen moet. Er gebeuren ook dingen waarbij ik denk van, dit kan toch eigenlijk niet gemeente? Dit vind ik niet netjes, waar je die zaken af afwikkelt en afwerkt. De Raad van Spaten is zelfs een spoedprocedure geweest in Den Haag. En de Raad van State heeft bepaald dat die zogenaamde zeg maar, stempels nog niet weg hoeven. De spoeduitspraak betekent overigens niet dat de Raad van State de gemeente gewoon nog in het gelijk stelt. Later dit jaar gaat de Raad dat op de bodem uitzoeken of de gemeente terecht stempels heeft laten plaatsen omdat het instattingsgevaar dreigt. En dat denk ik later in het jaar. Die zaak ligt al anderhalf bijna twee jaar stil. Dan moeten mensen de kost mee verdienen. Ik dan denk, ik, gemeente Gordon, hier begrijp ik echt helemaal niets van. Je moet moeten snel afwerken. Zoals zo'n zendmastprocedure moet ook snel, er moet tempo in zitten. Ja, Althans, alleen, dat is mijn idee. Dan moet het antennebeleid, dan moeten we natuurlijk niet 1, 2, 3 zo uh, voor goed aannemen. Nee, nee. nee. Maar dat doen we ook niet. Nee, dat doen we daar niet mee koppelen bedoel je. Nou, als je het over snelheid hebt, dan hebben ze het dan wel snel voor elkaar. Oh ja. Ja, dat ja. Ze hebben, de, ze hebben uh, vrij snel nieuw beleid geformuleerd. Yes. Hè? Dat, inderdaad, dat viel ja. me ook op. Maar goed, daar gaan we nog uitgemaakt dan over nog wel op terug, ja. Maar ik vind dit jammer. Dit is toch een ondernemer die uh, dat kost mee moet verdienen. en uh, ja, die, ja, Niemand geloof. ligt anderhalf jaar stil. Ja. Dat vind ik eigenlijk... Uh, ik zeg altijd maar, God geklaagd. Nou, en dan ja uiteraard uh, vind ik diep triest het faillissement uh, van het graafjebureau hè het, uh, ja, ik kan er langs vrijdag een zie je zo'n zaak dicht. En denk: Mijn god, zeg, 24 jaar hebben ze bestaan. Mensen hebben een hart voor gewerkt. Er zijn negen mensen zonder berg gekomen. Ik vind het triest. Ik vind het ook een verlies voor Goorland. Nou en of? Nou en of? Dat zonde. Ik vind het, nou op, nou ja. ik vind het echt ja. heel erg. Ja. En je dus kunt het... je als niet voorstellen dat, dat er geen, geen, geen plaats zou zijn voor, uh, voor ja. zo'n zo zaak als, als het Grafisch Bureau. Ja. Want ik begrijp wel uit het artikel dat, dat de bewindvoerder uh, vindt uh, dat nee, dat dat er eigenlijk niet, niet is. En dat een, een doorstart uh, ook niet tot, uh, tot de mogelijkheden behoort. Ik had heel even een kwalijke gedachte zo van, uh, want het was, Goors Blank was al, aangekocht door uh, drukkerij E.M. de Jong uit Bala Nassau. Hè? Dat en dan denk ik zelfs zo, hij was ook een van de grootste schuldeisers. Zou de grootste schuldeiser het faillissement hebben aangevraagd? ...draait de een de ander dan hij nee, komen Dat zijn zo van die verhalen, die komen dan bij op boven. Nee, maar ik vind het ik vind leest, dieptriest. Als je het artikel goed leest... ...als je het artikel goed leest in Rabens Dagblad... Dan, dan, ...dan staat er dat, dat uh, E.M. de Jong... ...een van de grote schuldeisers was... ...maar dat dat verrekend is met de overname. Mm -hmm. Dus hij is niet langer schuldeiser... ...en ik hoop dat ze er zelfs nog een beetje aan overgehouden hebben... Dus, dus uh, daar, uh, daar zit uh, de zit moeilijkheid de... uh, niet. Ja. Ja. Je kunt ja. misschien zeggen: uh, Godzijdank is dan Koolers belang behouden, maar, maar dat is veiliggesteld. Ja. Dat gaat niet mee in de ondergang van ja. het grafisch bureau. Maar ik vind het jammer, ik vind het gaaf, hoorde die hoorden erbij, die, die, die, die hoorden op de hovel te zitten, punt uit. Ik vind het, maar, ik vind het doodzonde. Ja, hoeveel mensen hebben daar inderdaad niet hun uh, trouwkaart geregeld, of hun geboortekaartjes? Ja, nee, ja maar, dan, dan ja, red je het ja, niet ja. mee, uh, met nee, trouwkaartjes. Nee, ja, nee maar ja, het, het dat, dat zal het dat zo ook wel zijn, een, hè? Dat zo in de gemeenschap hier zijn. hè? En een wegbrengen brengen, en dat ja, het het gaat zo. Je ja, had zo de dan daarnaartoe, en het toch een keer weg, hè? Ik vind het heel erg jammer, en ik, ja. Je ik leef met de, de, de mensen mee, maar ja, daar schieten ze weinig aan mee op. Maar in jouw verhaal, daar ging het de mijne ook over. Van, go, go, go, maar ik dan de zorg uiten, Er staat weer een pand leeg op de, oh, de oh, hovel. Ja. Ja, dat, hè. En wat voor een pand? Hè? Ja. Groot pand, hè? gigantisch pand. hè? En het loopt er toch al niet meer zo soepeltjes nee, nee, in die nee. verhuur. Nee. Dus ik vind het desastreus. Nee, nee, ik geen de doodstond, moest. dus ik. Uh, <laughs> en ook geen sprake van. Er is ook geen mogelijkheid van een doorstart, heb ik begrepen. Dus uh, het is gewoon infinito lijkt er wel jammer. op, hè? Ja, ja jammer. jammer. Maar dat was mijn nieuws. Jammer. Betty, doe jij ook mee? Heb jij nieuws? Nee, ik alleen heb vanmiddag, maar dat is geen nieuws meer. Over de Tilburgse wegreed Tegen de richting in en naar huis. Dus van de Sint-Jan. Ja. De andere kant uit. En dan vind ik het levensgevaarlijk als ze dan daar twee richtingen wil gaan geven. Ja, ja. Ik denk, oh, ik heb het zo nog niet eens veel. Als er auto's geparkeerd staan en er komt auto's tegemoet, en dan met de fiets, maar je dan ja, wel, ja. die kan in. Ja, je maar dan moeten wij voorstellen, dat er nog, nog eens een auto tegemoet. Wordt. Jij reed met de Deze fiets. dame van 81 ja. is op de fiets, hè? Is op de 90. Ja. 91, sorry. Sorry, oh. sorry Betty. Ja, dat is precies jong hoor, dat wil ik wel. 91, en dan nog op de fiets. Mijn, ja, mijn broer zonder Nee. Maar die vind niet meer? Nou, toevallig, nou is niet meer. Op broer is 101? 101 zit op de Dus je komt uit een zeer sterk geslacht. Ja, mijn vijf broers zijn allemaal oud geworden. Ja, hoe oud? Hoe oud nee, in uh, 97. Mijn hemel. En de andere 93. En 87. Zo. En ons, mijn jongste broer die is doodgereden op de Korpelsweg. Allee, toch. Dat is voor kerstmis. En die was 57. toch. Tjoh. Ja. Tjoh. Dat heb ik ja. meegemaakt zeg. Die had groothandel En die was net avond voor kerstmis. Was hij nog uh, zijn dingen aan het afleveren. En die is voorgelukt. En hij steekt over naar zijn auto. En de auto uit koren rijdt maan. En eentje van Tilburg rijdt nog een keer over. Dus ik moest het niet meer zien. Dat is een drama. Dat is ja, een drama. dat was een, een drama. Want uh, jongens vechten werd allemaal oud. Mijn moeder ook 90. Allee. Die heeft 12 jaar hier in Groningen gewoond. Zeg, maar gebleven nog maar even onder ons, zou ik zo zeggen. Hè? Oh, dat hoop ik. Ja. De ze weg kan maar het beste blijven zoals die nou is. Ja. Goed. Nou, dat is bij deze duidelijk en hardop uitgesproken. Ja. Gemeente, luister mee en uh, ik fiets willig, willig, de dus wil ik de wens van Betty van Rooij in. Ik wil ook weer veilig fietsen. Zo is dat. Goed Dan zal zo. er misschien wel een brief komen. Mevrouw, ik zou maar niet meer op de fiets stappen. <laughs> Ton Evers, jouw beurt. Is er iets in het nieuws buiten onze onderwerpen waar, waar je de aandacht op wil vestigen? Ja, ik heb het net al gezegd tegen uh, meneer Robben. Bernard. Bernaar. Ja, hetzelfde stuk waar hij over begint, het of het, ja, het uh, grafisch bureau wat weggaat. Ja, maar dan met name dus dat weer een pand op de Hoven leeg staat. Ik ben zelf ja. ondernemer geweest ja. en ik weet hoe desastreus het, de ontwikkeling van de detailhandels en dus winkelcentra zich ontwikkelt. Ja. Ja. En ik vind het een in en verhaal weer. Ben je ook ondernemer geweest op de Hoven? Ik ben niet nee, nee. op de Hoven bezig nee, nee. geweest, nee. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat je nee, nee, daar geen. Nee, je begrijpt het en het, het is ook ik, inderdaad ik, ik, ja. een triest. En als dat nou snel ingevuld wordt, maar het lijkt wel of discus vergils, voor het hele centrum uh, aan het vullen is met etalages. Mm. Mm -hmm. Alleen met niet, etalages. Alleen met etalages, met ja. etalages ja. Ja. Ja. ja. Ja, dat is het ook. Het moet wel nou, een beetje eruit nou, ja, blijven ik vind, zien. Ik vind het ook triest. Maar. Ja. Jochem Spala, secretaris van Scouting. Ja, ik heb dan een iets positiever berichtje meegenomen. Ja, vorige week in de krant en afgelopen weekend geweest, de Beekseid, het kleine uh, darttoernooi in, uh, in Goorlen dat uh, uh, tien jaar lang geweest is en eigenlijk begonnen is op de dagen na carnaval aan de Beekse Dijk bij de familie Oerlemans. En um, ja, in de, in de jeugd van destijds, uh, of nu nog mijn leeftijd, degene die graag een pijltje gooide, uh, toch een bekend... Uh, een bekend toernooi, intiem, klein en gewoon georganiseerd door een paar jongens daar uh, in de stallen of in de... In, in het begin trouwens in de varkenstal. En dat is tien jaar lang geweest en afgelopen weekend is er een soort reunie toernooi geweest na vijf jaar stilgelegen te hebben. Um, waarbij alle uh, jongens die daar destijds meededen, inclusief uh, amateur, uh, zangers en dergelijke, uh, weer opkwamen draven. Oh, en in het Gordes Belang een aantal uh, ja, leuke foto's van dus ondertussen vijftien jaar geleden waarop... Uh, ja, heel wat gezichten te herkennen zijn. Mm -hmm. Al dan niet wat minder gezicht dan nu. Maar uh, ja, leuk dat zoiets zo is blijven hangen bij mensen, ondanks dat het heel klein en simpel opgezet is geweest. En uh, dat daar dus na 15 jaar uh, gewoon direct weer animo over is om er twee avonden te doen. Leuk. Nou, vijf jaar te hebben, ja, het is, ja. Het, het is in 2000 als ik het goed zeg, in 2010 uh, gestopt. Ja. En um, uh, op de hoogtepunt gestopt. En nu echt als een soort reunie weer uh, eenmalig uh, leven ingeblazen. Ja. Mm -hmm. Hoeveel man was er? Ja. Um, ik heb niet gezien hoeveel man dat was. Het is afgelopen weekend geweest, dus het verslag daarvan heeft nog niet in de krant gestaan, alleen de aankondiging. Het is vrijdagavond en zaterdag uh, is het, uh, is het Goed, geweest. Goed, nou, dat is jouw bijdrage Jochem en Gijs van der Wielen, ook uh, bestuurslid van uh, Scouting. Wat is jou opgevallen? Nou, ik vond het wel heel leuk dat uh, de uh, golfclub uh, of het gebied van uh, uh, Nieuwkerk, dat dat als uitgeroepen tot het uh, mooiste verborgen parel van ja. onder de golfbanen. Uh, vanuit scouting rijden we heel vaak toch over die Nieuwkerkse dijk heen, dat we daar een terrein mogen huren of mogen gebruiken van de baron. Hmm. Een stuk verder, naast het klooster, dus uh, we rijden regelmatig langs en het is daar ook prachtig, dus... Ja. Ja. Nou, ik dacht van, uh, ik ben niet verder heel goed thuis in de golfbanenwereld, maar ik vond het een mooi artikel en uh, van harte gegund, want het is ook prachtig daar. Ja, cool. Dus dat was een beetje mijn goed, nieuws of dat uh, jouw nieuws. Ja, mooi. Nou ik heb er eigenlijk niet veel meer aan toe te voegen. Ik heb wel uh, meegenomen de brief, geachte mevrouw, meneer, dat is uh, aan de bewoners van dit pand. Daar gaat het over een uh, buurt WhatsApp. Hm. Hè? Dus uh, dat ja buurt WhatsApp. Uh, daar uh, kun je aan meedoen. En uh, nou, in die brief staan uh, voorwaarden voor deelname aanmelden. En uh, ja, dat gaat natuurlijk over veiligheid, preventie en, en uh, alert als er iets uh, uh, aan de hand is. Maar ik kan daar uh, niet aan meedoen, want uh, die nieuwe technologie, Bernhard, die heb ik mij nog niet uh, eigen gemaakt. Geldt dat voor mij ook? Geldt dat voor jou ook? Ja, nou, jongens toch. Ik, ben, ja, ik, ja, ook, ja, ik jongens toch. niet zo'n ja. nou. WhatsApp-toestand. Uh, U wel, denk ik, hè? Nee, ik denk het ook wel. Ja, ik denk het wel. Bertie en Schettie? Ja? Bertie, heb jij Zit een iPhone? Zit ik even achter de pc? Ik moet in de tuin werken. Ik en moet in de tuin werken. En en hakken. Ja, ja, ja. Goed, uh, voor de PC. Mooi. Ja, Goed, ja. dat zijn onze nieuwtjes wel. We gaan uh, snel naar onze onderwerpen. We even naar uh, het nieuws van Kim Spanjers. Oh ja, van Kim, uh, dus ja. Onze uh, uh, Brabantse Leopold journalist is dat Die, uh, op het stuurt nieuws. altijd het nieuws toe. Even kijken. Zij dus schrijft dus uh, Motorcycle Support Nederland... We hebben ook bezoek gehad van, van uh, onze koning. Ja. Die krijgt mountainbikes van de Annetje van Puinbroek Stichting. Dat betekent dat jongeren die om allerlei redenen moeilijk aan het werk kunnen komen... ...groepen kunnen gaan begeleiden op de fiets. En dat gebeurt het allemaal bij de Robert Leij. Het Parbazagblad gaat alvast het parcours verkennen... ...en doet verslag in de krant van Woensdag. Dus allemaal lezen. Dan de bouw van basisschool De Chameleon. Die kan eindelijk van start. De leerlingen vieren het morgen samen met aannemer en gemeente... En uh, onze gelegenheidscorrespondent Ad van der Velde is erbij en filmt het heugelijke moment voor bd.nl. En dan houdt ze ook in de gaten of er faillissement wordt aangevraagd voor het luxe paardencentrum... Plaat in een stebel aan de baan. Ja, dat is ook een soop een van hier tot ginder. Hè? Dan denk je van, <laughs> waar moet het naartoe? Onze burgemeester heel trots met de commissaris uh, van de Koning, Wim van de Donk, daar op bezoek. En even laat hoor je dan de meest vreemde verhalen en er is geen geld. En nou lullen ze ook over een faillissement. Ik denk, mijn hemel, het gaat niet goed met wel? Hmm. Ofwel? Durf ik niet te stellen. Nee? Nee. Dat moet je niet zomaar gelijkstellen ik ga, met Chorlo, wat, er wat hier in. gebeurt. Ja, ik zal er wel moed in blijven houden, want ik kan niet anders meer natuurlijk. Als maar dat vind... klinkt ook zonder. Dat is het ook. Ja. Maar ja, ik vind, vind wel dat je voor een deel gelijk hebt. <laughs> ja, ja. ah, Bernhard, nu ik... jij uh, die naam uh, Annette van Puijenbroek uh, Stichting Annette. noemt. Annetje, hè? Annetje um, die timmert wel behoorlijk aan de weg, want, want ja. uh, die, die stichting is ook actief. Uh, bij een of andere bij, of zo, van Huis, ja. ja. Ja, bij Compaan bij de Bocht. Ja. Daar wordt ja. ook een een Huisje-eigen wijsje? Ja, ja wordt, wordt gesticht en ook weer met, met steun, ondersteuning van, ja. Van, ja. van Annetje van Pijenbroek. Ja, mooi. Ja. Ja. Ja. Goeie dingen. Mooi. Uh, ja, was het van, ja uh, dat was het nou. Nu gaan we naar ons eerste onderwerp. En dat is dan, Betty? Betty. Betty. Oude meesters, Betty. Ik zag jou daar in die krant staan. Nou. Je staat er mooi op. <laughs> Je ziet er nog goed uit. En dan staat er onder de kop, oude meesters. Yeah. Daar gaat het toch van groeien, hè? Ja, denk wel. Daar gaat het <laughs> toch van groeien. Oude mensen met een bijzonder artistiek talent. Schilderen, dansen, zingen, beeldhouden of dichten. Ze zijn er meester in en dit is hun podium. Betty van Rooij, 91 jaar. Doorgaan zolang ze kracht heeft. En dan komt er bijna een stukje poëzie. De handen trillen, de rug is krom. Maar voor geen steen deinst Betty terug. Bezig blijven houdt ze zich voor. Ja. Hoe houdt het er zo lang vol? Waarom, hoe, hoe, komt zo het, hoe? Het, hoe komt het dat je zo gezond blijft? Ja, veel buiten. Veel buiten? Veel buiten. In de tuin werken? Ja. Maar net, net liet jij je ontvallen. Ik klim ook nog op de trap. daar moeten we dus ja. niet meer doen, hè? Ja. Geen goot leegmaken, hè? Nou, nou ik hoor dat... Daar moeten al moet ja, die jonge gasten overlaten van de scouting, gasten, de de ja, van de scouting hè? Ja, ik En die zijn altijd toch met je goot komen schoonmaken uit de vroeg Maar die zitten in het onderwijs en die hebben een druk. Die hebben geen tijd meer. Ja, ja. En dan zou ik het het liefst zelf doen. Ja? Want ik heb vandaag nog een, uh, zat mijn dak gerepareerd. En daar oude cementen van het dak afgerold in de goot. En door die regenbuien in de buis. Ja, verstopt. Hè. En dan zit er zo'n dwarsbuisje over het platdak. En er zat echt helemaal vol cement. Vol mijn cement? Ja. En heb jij er zelf uit gehaald? Dat heb ik vandaag allemaal weer, was vandaag een van de projecten. Op de trap? Meteen. Op de trap? Ja. Oh. Ja, ja, op de trap. Niemand niemand, niemand doen, doen Bertie. Niemand, niemand, maar het die is, is goed doen. afgelopen. Ja. Ja, anders zat je hier niet. En ik ben ook niet bang. Nee, je bent niet bang. Als nee, als maar je moet wel voorzichtig zijn. Nee, maar moet Maar als je trap moet staan, stevig, moet weten dat hij zich niet weg Ja. En dan kunnen we gerust bovenop, want je moet knippen, dus je moet los. Ja, ja, ja, ja. Wij grijpen hier allemaal naar ons hoofd, dat is niet te zien, want het is radio. Als het televisie was, zouden wij, zouden wij heel wat hoofdgeschud zien. En, en uh, mensen die hun wijze hoofd uh, schudden. Nou, uh, Betty, er staan een paar uh, stemmen bij dat artikel, onder andere van jouw uh, docent is no Timmermans, oh, Timmermans, fantastische cursist, al is ze wel een beetje eigenwijs. Ja, dat zeggen mijn kinderen ook. Ja. Ja, ze maar zeggen, maar, maar waar, waar zit hij in dan? Vind, vind, vind, vind, vind, vindt u zichzelf ook eigenwijs of niet? Ja, ik gewoon dingen doen die moeten gedaan worden. Ja. En ik vraag allemaal niet graag. En als ik dan bezig ben, maak ik het af. Ja, ja. Maar bent u ook een type die, uh, misschien gezien de leeftijd, mensen graag verbetert, of niet? Nee, nee? absoluut. dat iedereen in zijn waarde. Ja, dat wel. En toch noemen ze jouw eigen wijs. Ja, als ik uh, een zware steen als jou he, dan zeg, dat doe ik wel, dan zeg ja, uh, ik, dat hoeft niet. Nee, nee. Ja, dat is oh. erg ja. oh, maar Ik, ik, had, ik, ik zat te denken... Ik zat te denken, betekent uh, zo'n zo uitspraak van, van jouw docent ook... dat je het soms ook uh, beter meent te weten dan de docent? Ja, dat vond ik een beetje vervelend. <lacht> ja, ja, vond je? Omdat oh, dat ja. ik ga nooit tegen hem in. Nee? Ik ik ben zo, vind hem zo fantastisch. Ja. Ik kan er zoveel van leren. wij ja. zou ik... Beter willen kunnen? Nee. Absoluut niet. Ik vind het heerlijk. Kom naar hem. Als je denkt, nou zo zal het nou goed zijn, dan komt hij langs. Ja. En dan weet je toch altijd nog iets. Dat kan nog beter. En dat neem jij dan en aan? En dat vind ik meteen hartstikke goed. Nou, dus je begrijpt eigenlijk zijn uitspraak niet? Eigenlijk De denk ik. Wat hij dan zegt? Dat ik te veel zelf. Ja. Oh, showen, met sjouwen. Oh, sjouwen, met, ja, met ja, stenen sjouwen. Nou, ja, ik ik, ik, ik ja. noemde geen eigen wijze hoor. Nee, dat... Dus je nee. leest hem maar de les. Nee, en als je he dan, he dan he nog een keer zegt, <hij> dan moeten we zeggen we dat wij wel eens even langs zullen komen. Dan zullen we vanavond Dan zullen wij wel eens langs komen. Onder handen nemen vanavond. En dan nemen wij het op voor Betty. Nee. zeg Betty, maar jij bent als eerste begonnen met schilderen, dat was jouw passie. Ja. En later zijn er een aantal zaken bijgekomen. Maar hoe is het zo gekomen? Waarom ben je zo aan het gegaan? Hoe ben je daartoe gekomen? Omdat ik het heel goed kon op school. Ja? Dat begon het dan mee. Op school kon dan dan ik tekenen, en al schilderen. Ik was de beste van de klas. Ja? En toen mocht ik zelf vrij tekenen. En dat ging ook goed. En toen ging ik met mijn broers, we waren allemaal ouders. Dus ik was een kleine zusje, was ik. En die zijn eh, vroeger. Eerder getrouwd, ja, kreeg ik kinderen. Dus ik had uh, modelletjes genoeg om te schilderen. Yeah, yeah. En toen later, toen ik 15 was, was het oorlog. Yeah. En toen kon ik eigenlijk buiten niets meer doen. Of het was alarm, of het was donker. Van, van de oorlog zou ik heel veel kunnen vertellen en filmen meegemaakt. Maar dan had ik een tv. En de radio mocht niet van Duitsers. Dus uh, we hadden alleen maar een zender. Dus zat fijn te handwerken of zat te tekenen. En toen hadden we al een keer een jongen die in Indië gesneuveld was. En dat was nog een beetje in de familie. En uh, ja, dan hadden we weer een ontwerp voor zo iemand blij te maken. Mm. Om daar een mooie tekening van te maken. Ja. ja. En ik had uh, veel nichtjes en dingen. Als er iemand gestorven en zij zouden toch zo graag een foto van opa hebben. Als ze niks als foto, want opa was al overleden. Nou ja, ik begon aan. Knap hoor. Ik heb ontzettend veel uh, portretten gedaan. Ja? Portretten. Ik heb twee ja. jaar lang ook mee, en ik kan niet op mijn naam komen, chef uit de voornaam. Fotograaf hier van Gorne, mijn chef en nog iemand. Twee jaar lang in Tilburg bij Margretio Brino. Elke week een nieuw model. Oh ja. Die plukte ze gewoon op de straten. Dus ja. werden we mm -hmm. ook een oude dame of een oude man of een student. Waar ja, zaten met zes zo, net zoals wij hier zitten, met ons bord. En zat daar het model. En iedere week. Twee jaar lang, iedere week. En nu moet of, of. Maar, maar hoe, hoe verdeelde al jouw talenten? Want je kunt schilderen, je kunt beeldhouden. Wanneer ga je de schilderen en wanneer ga je de beeldhouden? En wij doen eigenlijk het liefste? Nou, beeldhouden. Oh, oh. Beeldhouden het liefste? Ja, ja. hakken. Of, ja. En dan met hartsteen. Hartsteen. Dus er, er, is, er is nee. stukken eraf spatten. Heb je daar de kracht voor? Je moet toch flink, flink ja. hakken. Ja, oh, de spier van de tuin. Oh ja. <laughs> van de tuin krijg je weer spieren. Ja, en dan, van de tuin. je moet spitten en planten. en Die kan als Ik moet er weer de kelder in in de winter. En dan haal ik ze weer uit. En dan zet ik ze weer in de tuin. Ja. Maar en, doe je dus, bijvoorbeeld de ene dag schilderen en de andere dag beeltauwen? Nee, nee nou, dat niet. Het? Het nee? Ook, niet nee. En nee, schilder, nee. schilderen en beeldhouden je altijd hier? Of doe je ook thuis? Ben je ook thuis aan het schilderen? Ja, ik heb bovenkamer's over. Ja? Dus... Uh, dus heel jouw huis is in feite een soort atelier. Ja. Waar je volop kunt... Nou, daar hak ik het ook thuis niet. Nee, nee, dat doe je meestal hier, hè? Als ik met klei bezig ben, of was. Als ik iets wil merken, klei of was, dan kan ik thuis ook. Dat is het model, zeker? En er ook nog wel eens een stofzager dan of zo. Dat doet ook nog iets aan het huishouden. Helemaal alleen, ja. Helemaal alleen? Hoe laat zal het morgens op? Kwart over zeven. En hm. hoe laat gaat je s'avonds naar bed? Ik om elf uur in. Elf uur. Hm. Wacht, nou, nou, vind ik oh, knap. Een mooie dag hoor. En heel de hele dag ben je bezig. Hm. Ja, of lekker. En je doet het, lach, lach. het de, eigen, de eigen boodschappen en zo. En een eigen potje ja. koken, alles zelf. Alles zelf. Tjonge, wat een bezige bijzeg, onvoorstelbaar. Het is uh, behoorlijk zwaar. Ja, maar toch ja. komen ze te halen. Jij was de jongste, lees ik, en, en na het vroege overlijden van jouw vader, moest je dus druk in de weer met de brandstof halen aan Piersplein. Nou, dus staat verkeerd in Klerikstraat. En oh, oh oké, okay. van Piersplein. Ja. Maar, maar jouw broer, lees ik ook, had toch het liefst maar dat jij thuis bleef en thuis ja, werkte? ik was in het klooster. Ja? Er was een overste in Eindhoven. En die schreven een brief. Hij moet zijn mama blijven helpen. Want je is waar. Leef. Mijn moeder was pas 43. Toen ze weduwe werd. Ja, ja. En mijn zes kinderen bleef zitten. Mij een zaak. Ja. Mijn paarden en een groot terrein. Het was een heel groot terrein bij ons. En vier huizen naast elkaar. En mijn moeder heeft toen die huizen verkocht. En in de noorden is er nog veel kapot geschoten. Dus ze Echt zwaar. Ja, ja. Want de jongens, hoewel ze nog jong waren, 17, 18 jaar, moesten ze dan met de paarden over de kolen naartoe brengen. Maar je hebt dus gewoon thuis toen zeg maar, de en zaak ik moest voor uitgelopen. Mijn verwolpen. moeder, mijn moeder. Ja. Helpen. Die moest bij de telefoon blijven. Wij hadden telefoon en ja. vroeger hadden ze allemaal nog geen telefoon. Dus ik kwam allemaal achterom. Ja. Ik vind het knapper, Betty. Dit, maar ja, ik lees ook, ik had graag vrijer gelaten willen worden. Ja, dus je bent ach, toch een bepaalde richting ingeduwd door de omstandigheden, zeg maar. Ik was altijd inzetbaar. Ja. Ik had een moeder, ik had tien kinderen, ik had een moeder, ik had negen kinderen. En wat er iets nodig was, dan ging je. Maar, tot... maar het leven is zo gelopen, hè, zoals het gelopen ja. is. Maar we hadden dan, had het uh, anders willen inrichten. Hadden iets anders willen doen in, in, in het leven, als je een andere keuze had gehad. ja. Meer contact van buiten. Ja? Want toen uh, de oorlog voorbij was, of van, niet voorbij, in de oorlog ook nog, toen moest ik wel gaan tennissen, en gaan zwemmen. Want het moest meestal maar rond met de familie. Ja, ja. Als het maar familie was. Dan mocht het wel. Mocht dan, het dan mocht het wel. Zeg Betty, wanneer hadden we de expositie gehad bij het heem, dan een keer nog een keer geëxposeerd. Was een succesvolle tentoonstelling. Hè? En er was een cadeautje van hier. Ja? Ja. Leuk hè? Dat was fantastisch. Maar jouw dochter is ook hartstikke trots. Hè? De hele familie, lees ik, is trots. We hebben allemaal wel een beeld. En die is ook heel creatief hoor. Odette, ja. En ik heb verschillende design school gehad. En die zijn ook heel creatief. Vooral de kleinkinderen. Even kijken, de expositie had ik gehad in 2012, hè. En je blijft doorgaan zolang je kracht hebt. je bezig blijft lezen, ik hou het langer vol. Ja. En nou ben je aan het werk, nou, dat vond ik eigenlijk wel grappig, aan oh, de kikker, die sterke gelijkenis <laughs> vertoon met Michael Jackson. Hoe, hoe, dat is een, hoe, hoe komt de... Is dat het toevallig? je een beetje zwingt. Oh. <laughs> hij staat niet zo stijf. Een swingkiker. Hij is geen maar hij staat languit. Ja. En hij is dus geen arm... Maar hij staat wel heel leuk met zijn benen. Dus het is een Is het, is het toevallig zo gelopen of hebben hebben hem bewust een beetje in ja, de richting ingestuurd? Het... Ja? Ja. ja. En wie gaat, en wie, wie gaat die nou krijgen? Wie, wie is... Oh, die staat bij de vijver. Oh, bij de vijver? Oh, die mag niet weg, die moet al blijven staan. Ja, dan schrikt, <laughs> schrikt de reiger af. Oh, schitterend, schitterend. Het mist al andersom. Oh ik kijk even. De tijd is half acht. We beter kunnen we nog wel even doorgaan, maar we moeten ook nog naar de andere gasten. Nee, dan gaan we dit nou wel afronden. Ook ja, okay. nee. fijn dat we jou gehoord hebben hier. Ja. Wat was de aanleiding voor het interview in Brabants Dagblad? Dat stond in de krant en ja, heb mijn dochter Nou, daar kan ik, daar kan ik even toelichten. Ja. Uh, zowel dus het, het, het Brabants Dagblad, het Eindhovensblad, maar ook uh, de Stem. Die hebben een soort actie. Beginnen een zoektocht naar artistiek talent op leeftijd. Kunstenaars, muzikanten, zangers, dansers en poëten. Meesters in wat ze doen. Kent u of bent u zo'n bijzonder talent? Doe mee aan, in de strijd om de titel Oude Meester 2016. En zij is de eerste. Oh ja. ja. Nou, dan beginnen we gewoon een actie Dat zeg maar de, de eindscore bij jou terechtkomt. Hè? Dan word jij de super oude meester uh, van het Brabant Dagblad. Ja, ja, ja. ik heb kan vandaag een reacties gekregen. Ja. Ja. Bertie beloofde hij dat je nog heel lang doorgaat? Dat hoop ik. En dat je niet op de trap gaat staan? Nee, dat beloof ik niet. En geen grote leegmaken alleen? Nee, nee, dan, uh, dan zoek de hulp bij de scouting. Daar zoek hulp bij de scouting. Oké. Okay. Okay. Dat is jullie. Doe jullie dat. Dat ja. Doen. Ja. Bij doe Bij 91 jaar. Oh, ja, ja, ja. Dat oh, oh, ja. oh, oh, oh, doen oh, doe doe absoluut. Goed, nou, dankjewel uh, Betty. Ja, nou. eraan blijven hangen. Bernhard, wanneer ja, ja. doen we de muziek? Zullen we dat nou gaan doen? Nu. Ja. Zullen we de muziek Zit, doen? Het is dus half acht. We zijn halve week. Even kijken, wat heb ik meegebracht? Ik heb meegebracht een, een, een driedubbel cd zelfs van Willem Duis. hele oude en alle hoogtepunten uit 35 jaar muziekmoziek. Jullie zegt daar misschien niks, maar ik vond het een, een geweldenaar. En uh, we draaien twee nummertjes. Het uh, nummer heet Maintenant Je sais, van Jean Gambin... met een prachtige, mooie, sonore stem. En er is een Nederlandse vertaling van... die is van Guus van Straten. en die wordt uitgesproken door Co van Dijk. En gaat in Frankrijk hebben een chanteur... een chansonnier en een diseur. En dit zijn meer diseurs. Er zijn mensen die, die declameren Het Luister maar eens. Toen ik een qua jongen was... Drie durven hoog, sloeg ik sterke talen uit om een man te lijken. Ik zei ik weet, ik weet, ik weet, ik weet. Dat was in het begin en in de lente. Toen ik achttien was geworden, heb ik gezegd ik weet het. Nou ben ik erachter. Nou weet ik het. Maar vandaag, nu, de tijd dat je terugkijkt. De tijd dat je kijkt naar de aarde waarop je al zoveel stappen gezet hebt. Weet je nog altijd niet waarom het draait. Toen ik 25 was wist ik alles, over de liefde, de rozen, het leven, de centen. Ah, de liefde. Ik heb er alles van meegemaakt en genoten. Maar gelukkig, net als mijn kameraden, had ik al mijn kruid nog niet verschoten. In de zomer van mijn leven heb ik nog veel geleerd. En wat ik geleerd heb, dat kun je in een paar woorden zeggen. De dag waarop iemand van je houdt, dat is een mooie dag. Ik kan het niet beter zeggen. Een mooie dag. Wat mij in de herfst van mijn leven nog steeds verwondert. Je vergeet zoveel avonden van droefheid, maar nooit een morgen van tederheid. Heel mijn jeugd heb ik gezegd, ik weet. Alleen hoe meer ik zocht, hoe minder ik wist. Nu heeft de klok zestig keer geslagen. Ik sta nog steeds voor mijn raam. Ik kijk en zoek in mezelf. Nu weet ik het. Ik weet dat ik het nooit zal weten. Het leven, liefde, geld, vrienden, de rozen. Je zult nooit iets weten van de klank en de kleur van de dingen. Dat weet ik.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 We zijn er weer in. Prachtstemmen, stemmen, Kovendijk, Jean Gabin. Ja. En nou, Bernhard luistert er nog altijd graag naar en neemt het mee voor uh, onze Godse kringen. We gaan nu uh, met uh, Jochem Sparla en met Gijs van der Wiele praten over uh, 80 jaar Scouting. Ik heb zo, zo zitten denken. Uh, ik denk dat ik nog 40 jaar scouting heb meegemaakt hier in Golen. En 50 en 60 en uh, ja, 70. 70 en 75. Ja, ja. Uh, ja zo, om zoveel tijd hebben jullie jubileum. Dus, ja, een keer de vijf jaar. Uh, hebben jullie gewoon dat op uh, de plank liggen van, uh, nou kijk, uh, zo, zo, uh, zo doen we dat dan en uh, dat trekken we weer eruit. En, uh, of is het altijd een ander feest? Het is altijd een ander feest. Het staat wel natuurlijk elke vijf jaar op de, op de planning. En, ja, uh, is, is dat serieus? Elke vijf jaar vieren je. Ja, ja, absoluut. Waarom? Waarom doe je dit? Um, dat? Het zou, zou bijna opblijken zo. Maar, oei, anders halen we de hond niet of zo. Dat, uh, elke vijf jaar even laten horen dat we nog eventjes zijn. Dus vieren ook het uh, festijn. Nee, ja, als, als persoon, zijnde vier je verjaardag elk jaar. Nou, dat is misschien een beetje overdreven voor een vereniging met 220 ja. leden. Ja. Maar um, één keer in de vijf jaar uh, er even uh, bij stilstaan dat het. Uh, Gedurende al die tijd, dus nu al 80 jaar, nog steeds een, ja. een levendige en grote ja. vereniging is. Bloeiende club, hè? Het Absoluut. Stel ja. bloeiende club. Je ja. gaat heel ja. goed met Scouting horen, dus daar uh, ja. zijn we ook zeker trots op. En die trots hoe, mogen we hoe, ook vieren. Hoe komt deze, Want ik lees ook: Scouting dragen bij de ontwikkeling van een kind. En dat gaat dan inderdaad het artikel van Maartje Bertens lezen: dan uh, samen spelen, verantwoordelijkheid dragen, kwaliteiten van elkaar benutten, respect voor elkaar en voor de natuur. Alle dingen die inderdaad uh, ja, waar zijn zonder meer. Maar hoe komt het dat het hier zo goed loopt? Is dat minder dan in andere dorpen of steden? Meer moet je veronderstellen. Ja, uh, ja we, zijn wel, we zijn wel een grote vereniging. Maar dat komt ook omdat Goorland een relatief groot dorp is. En we maar één scouting hebben. Kijk, Tilburg oh. heeft bijvoorbeeld 13, uh, ik geloof 13 verschillende scoutinggroepen. Is dat zo? Waardoor oh, dat, dat veel... Dat is voor mij volstrekt onbekend. Ja, oh. veel meer versnipperd. Veel meer ja? versnipperd is. Maar de, de, waarom het ook wel een beetje een succes is. En mevrouw uh, Verhooi geeft eigenlijk al een beetje in het begin van de uitzending aan. Ik ging veel naar buiten. Ik wil me veel buiten aan spelen. Ja. Veel kinderen komen tegenwoordig niet veel verder dan hun iPad en de, ja. en de, en de televisie en computeren. En wij zorgen er juist voor dat de kinderen naar buiten gaan. Sociale contacten doen. Uh, wat, uh, ik denk dat dat is de kracht van scouting En de ouders waarderen dat enorm. En het wordt ook... Uh, Um, daar, daar krijgen we ook mensen ja. heel veel feedback Interessant. over uh, Interessant, uh, vragen jullie aan, aan jullie leden om um, de iPad uh, thuis te laten? Ja, mogen absoluut. ze die meenemen? Nee. Die mogen ze niet meenemen? Uh, een kind hoeft uh, bij ons op scouting te komen niets anders dan uh, nou, vanaf 11 jaar zijn fiets. En daaronder eigenlijk niets. Je hebt niets nodig. Behalve, en verder niets. Ja. De fiets en verder niets. Dus nou, uh, makkelijk te onthouden? Uh, horloges en uh, telefoons en dergelijke worden gewoon aan het uh, begin van de middag uh, in bewaring genomen. Ze kunnen ze ook niet stuk als je vies wordt of als je uh, een uh, ruw spel aan het doen bent. En uh, ja, je hebt dat allemaal niet nodig. Hoe lang zijn jullie zelf echt al bij betrokken? Want ik vind het ook knap dat je ook de... al zo'n club leiding geeft en die zaak overeind houdt. En stimuleert en bezig blijft. En, en, en, en, en dan ik heb een geweldig artikel. En dan gaan al die mensen die dan denken, mijn hemels, hè, dat is een bloeiende club. hoe lang doe je het zelf al? Ik uh, ben sinds mijn zevende jaar lid en ik ben nu 31 Allee. Dus ik ben tot aan mijn uh, 21ste jeugdlid geweest. Tot, maximaal tot je 21ste is er plek voor je als jeugdlid. Daarna ben ik direct leiding geworden, dat heb ik 10 jaar gedaan. En uh, daarna ben ik het bestuur ingestapt. En blijft voor hangen bij zo'n club? Ja, het is, je ziet yeah. vaak dat uh, vooral jeugd, die, um, een beetje het omslagpunt ligt tussen de 11 en de 15. Vaak wordt er dan gekozen voor uh, scouting als hobby of uh, een sport als hobby. Maar van jeugd die eigenlijk eh, na de vijftiende bij scouting zit, zie je dat een heel groot deel blijft hangen. Een heel groot deel eh, soms ook leiding of andere vrijwilliger wordt. Maar ook dat daar eh, vriendschappen voor het leven eh, gesmeed worden. Dus eigenlijk ook eens wat, wat ideologische overwegingen die jullie zeg maar aan zo'n aan zo club binden. Uh, nou ja... Want, je, je moet toch, je moet toch zeg maar iets willen, hè? je moet toch iets met jeugd willen of zo. Je, wil toch... maar je groeit er een beetje mee op. Ik ben vanaf mijn uh, zesde lid uh, van scouting... En... Uh, ik ben nu uh, vorige week of twee weken geleden veertig geworden, dus al heel lang betrokken. Ook altijd uh, lid geweest? Ja, lid, jeugdlid. Nooit er keer, nee, een aantal jaren uit? Nee, jeugdlid, oh. uh, leiding geworden, uh, tot uh, een half jaar geleden uh, groepsbegeleider van scouting. En uh, nu even een stapje terug gedaan om uh, ook andere mensen ook weer hun uh, kansen te bieden. Yeah. Ja, dat vind ik belangrijk. Dus Ik denk dat scouting daar ook een beetje bij gebaat is, hè, jonge mensen. Hoe, hoe bedoel je dat? Een stapje terug doen om andere mensen kansen te bieden. Wat bedoel je daarmee? Um, dat ik denk dat scouting, uh, uh, be, jonge mensen, en die wil je ook wat uh, praktijkervaring opdoen om rond te leren te besturen, ja. om, uh, om, om een stukje leiding en verantwoordelijkheid te nemen. Daar, ben je, daar zijn we binnen scouting al heel snel mee bezig, van de kleine kinderen die al in groepjes samenwerken en de... ...de oudste mogen zijn van een groepje mm -hmm. he, tot, he, tot in het bestuur. En dan uh, denk ik ook dat het goed is om uh, soms ook te zeggen van... ...hé, hey, ik ben zelf iets ouder aan het worden. Natuurlijk is het niet te oud, maar uh, iets ouder aan het worden. Laten we andere mensen ook de gelegenheid ja. geven tot, uh, om deze kans ook te pakken. En je hebt er misschien in je uh, uh, werkzaam leven ook natuurlijk profijt van. En is, is er zeg maar, voldoende instroom die dit ook kan en, en, en ook wil zeg maar uh, door leiding op zich nemen? De jongere mensen? Ja, er is, op dit moment is er, uh, is er wel leiding, uh, voldoende leiding. Er, uh, we zien nu ook weer een grote groep uh, oudste jeugd, dus zo rond de 18, 19, 20, die nu echt gaat doorstromen. Um, de afgelopen jaren is er wel, ja, we hebben we altijd wel behoefte aan, uh, aan leiding. Het enige dat altijd wel een, uh, een uitdaging blijft is om een, uh, om een gevuld bestuur te houden. Um, ja, daar moet je net de juiste persoon voor vinden. Gelukkig zijn we nu lekker op formatie. We hebben een zevenmans bestuur, dus we mogen op dit moment uh, absoluut niet klagen. Maar het blijft altijd een, uh, een uitdaging om voor de juiste plekken de juiste mensen te vinden. Want je moet maar net hmm. die ene hebben die een penningmeester wil zijn. Of die ene die een, uh, uh, een trainer wil zijn of maar een groepsbeleider. Op dit moment uh, is lukt het, toch het ons. is toch een vrij ja. algemene klacht dat, dat je jongeren zo moeilijk uh, kunt, kunt krijgen te pakken, kunt krijgen, vast kunt houden. Na de middelbare school, men gaat studeren, men gaat naar andere steden, men, men is weg uit Goorland, men is verloren voor het verenigingsleven. Is dat bij jullie niet zo? Ook denk ik wel deels. En, en, en, hè? Je, je vraagt als vrijwilliger natuurlijk, als we de jongeren uh, uiteindelijk uh, op hun leeftijd komen en zeggen van hey, ik wil een bijbaantje, ja, scouting past er niet helemaal mee bij. En er zijn ook andere mensen die hun bijbaantje om scouting plannen. Hè? Die zeggen nou ik ga ochtends wel ergens werken of op zondag in de supermarkt. Mm -hmm. Maar je vraagt natuurlijk wel aan, aan mensen, aan jongeren, of dat ze iedere zaterdag op willen ja. geven voor, uh, uh, voor kinderen en hun tijd daarvoor in willen zetten. Het is niet alleen de zaterdag, maar je moet ook één keer in de week of één keer in de twee weken nog een keer vergaderen. Je moet programma's bedenken. Uh, we lopen ook een collectie voor Jantje Beton. Ja. Dat vragen we wel van gods, leuk dat je het wil doen, maar dat, dat, hoor, dat krijg je erbij. En, ja, maar dan blijkt toch wel vaak dat, dat mensen dat ervoor over hebben, omdat het ook echt leuk is en... Wat Jochem net ook zei, het levert vriendschappen op. Het, het geeft je zo heel veel meer dan alleen leiding zijn. Is het al jullie vrije tijd? Gaat er heel veel tijd in zitten in het organiseren en het aanwezig zijn van? Er gaat veel vrije tijd in zitten, maar niet al je vrije tijd. Uh, iedereen, uh, iedereen binnen de leidinggroep en binnen de, de, uh, de verdere kaderleden, noemen wij dat dan, uh, heeft er andere dingen naast. Uh, hmm. Maar ja, je kunt, er, je kunt er heel veel tijd in kwijt. Ja, maar ja, ik denk dat, dat dat juist het mooie is van de formule. Als je zegt al je tijd, dan begin je er niet eens aan. Maar als je het kunt overzien, op zaterdag zeg je, op zaterdag, dan geef je je tijd eraan. En dan, dan, dan zijn er nog wat dingen omheen, zo. Maar, ja. maar niet al je tijd. Nee. nee. Je, je bent niet uh, de hele week uh, in, met scouting bezig. Nee, en afhankelijk van je functie uh, ben je er meer of minder tijd in kwijt. En je kiest dus ook een functie die bij je past. Uh, er zijn ook, uh, we maken ook gebruik van hulpleiding die bijvoorbeeld alleen tijdens de overnachtingen aanwezig is. We mm -hmm. hebben kookhulp die op de overnachtingen zorgt voor het eten, zodat de leiding daar niet, uh, zich daar niet mee bezig hoeft te houden. Mm -hmm. We hebben vrijwilligers die er elke week zijn. We hebben ook vrijwilligers die er niet elke week zijn. Dus daar is ook ruimte voor om je eigen invulling eraan te geven. Mm -hmm. Ook als je gaat studeren. We hebben studenten die uh, in uh, Groningen studeren en die daar toch vooral op neerkomen. Oh, ja. Ja. En we hebben mensen die we inderdaad een aantal jaar moeten missen en uh, uh, die daarna bijvoorbeeld terugkomen. No. Ja. Het is ik vooral een heel hecht. Het was uh, omdat het scoutinggebouw gesloopt gaat worden. Licht eens <laughs> dus even toe. Want, uh, ja, dat, dat was een, een... Nou ja, het idee kwam... Uh, je probeert zo'n 80 uh, jaar een, een jubileum in te kleden met een bepaald thema. Vijf jaar geleden hebben we gekozen voor uh, Zuid-Afrika, omdat beden Powell uh, zijn roots daar heeft liggen en hadden we daar een link mee gemaakt. Uh, een paar jaar geleden was het zeer uh, actueel omdat uh, het scoutinggebouw uh, uh, geprivatiseerd moest worden, of het zou, uh, de subsidie uh, uh, uh, zou ingetrokken worden. Uh, dat kwam op het idee om daar iets mee te doen. En dan hadden we gezegd dat er een heel dure resort zou komen, een hotel zou er op die plek komen. En uh, de, uh, de wagens, de, de sloopmaterialen stonden al klaar. Uh, want de aannemer en een architect, dat is dus het verhaal, uh, ja, die hadden daar de, de overeenkomsten getekend en... Uh, ja, het was zover, het ging gesloopt worden. En uh, we hebben gekozen voor uh, de locatie uh, van Mainframe, waarin we bij elkaar zijn gekomen. En vanuit daar zijn we uh, gaan beleggen van hoe gaan we nu verder. En dat door middel van een groot spel. En de locatie Mainframe is gekozen omdat het schoutengebouw tot aan 1984 op die locatie heeft gestaan. Dus dat een beetje historie, historie ja. gebruiken om het in thema te, te mm -hmm. gieten. Maar krijgen we nog subsidie van de gemeente of niet? Ja, nog steeds subsidie. Nou ja, jeugd zit goed hè, in het subsidieverhaal. Hè? Want ik hoor dat de contributie al vanaf 2005 niet meer omhoog is gegaan. Dus jullie, uh, je kunt de zaak op die manier overeind houden met contributie en subsidie van de gemeente. Ja, en daarbij komen nog een aantal uh, acties die we door het, jaar, uh, door het jaar heen doen. Waaronder een Jantje Beton en een, uh, een uh, Nationale Scouting Loterij. En de grote schoonmaker bij mevrouw. En de grote schoonmaker. Maar dat is gratis. Dat dat ja. ja. Is dat het heitje voor karweitje? Bestaat dat nog? Um, het bestaat nog wel. Maar nog de, wel. we doen er nu even niks mee. Omdat nee. we... Nee, we, we de formule is niet helemaal goed in deze tijd, vind ik je bij bij Nederland Doet, dat is ook zo'n actie, ja. dus, uh, ja, wa, wa, wat, wat hebben jullie dan zeg maar, de afgelopen dagen dan gedaan daarvoor? Dat was een aantal weken terug, hè? Ja, he? NL Doet is vrij recent geweest en uh, daarbij hebben wij uh, hekwerk aan uh, de zijkant van ons terrein laten vernieuwen en wat schilderwerk. Ja, ja. Dus wij zijn ook een, een, een onderdeel van NL Doet en je kunt je dan ook aanmelden om bij ons uh, een ja. paar uur te komen helpen. ja. ja. Hebben jullie last van sportclubs? Want mensen, ja, of ze zijn bij de scouting, of ze gaan hockey of voetballen of zwemmen, of uh, heb je daar last van? Ja, last is een groot woord. Maar um, zoals ik al zeg, het, of het, het, het, het, het omslagpunt ligt tussen de 11 en de 15. Dan ja. gaan namelijk uh, sporten op dezelfde tijd ja. uh, op zaterdagmiddag zijn als de scouting. Vaak is het tot die, tot die ja. leeftijd nog in ja. de ochtend. Ja. En ja wij, wij verliezen daar, uh, ja, wij verliezen daar regelmatig ja, leden aan. Aan, ja. aan het sporten als ze wat ouder worden. Ja, Dat als ze beide maken. dingen doen. Ja. En dan ja. moeten ze een van de twee kiezen. En dan verliezen wij wel eens leden aan sport. Ja. Ja. Mm -hmm. Zee, ik lees ook nog even een verplichte uniform. Maar men vindt het niet cool. Dus inderdaad, de scouting heen een uniform aan. Ja. Maar ze vinden het niet jovel, begrijp ik ja. de jeugd. Maar als ze als moeten ik... het wel aan, want het is ook, staat er goed voor een stukje... Het maakt iedereen gelijk, lees ik in het artikel. Ja, maar ik denk ook dat we, bij de voetballen heeft ook iedereen, bij Verhopen GZBW heeft ook iedereen zijn uniform aan, of ja. daar noemen we het een tenue. tenue. Ja. En daar zit ja. ook iedereen gelijk op het veld en ik denk dat dat een beetje ook de essentie is van we zijn herkenbaar, iedereen weet wie we zijn. En, uh... Dat geeft de scouting niet op. Dat, dat zal erin blijven. Nou, dat is vanuit Scouting Nederland ook wel echt een, een hè, waar we onderdeel van uitmaken. Is er een jaar of vijf, zes geleden, is het uniform uh, geëvolueerd en heeft uh, een wat modernere uitstraling gekregen. Ondanks dat het nog steeds een das is en, en een blouse, maar het is wat, wat losser geworden. Er uh, uh, zijn wat andere uh, uniformonderdelen uh, bijgekomen, en zoals mooiere t-shirts. En dan zie je ook wel dat, uh, dat je daar ook een beetje in kunt spelen. Als en... dus is we... jij nu wel trots op. Ja, in de, in de puberleeftijd uh, zijn ze er nooit trots op, um, maar naarmate, daarvoor en daarna wel. Kijk, op het moment dat je puber bent, dan wil je allemaal je dure merkkleding aan en laten zien ja. dat, je die, uh, dat je die hebt. Maar wat Gijs zegt, klopt denk ik wel. Het is een stukje eenheid en een stukje herkenbaarheid. En bij elk sportteam heb je ook een tenue aan. Nou, laten we het dan maar tenu noemen. Het is ons tenu. Ja. Ja. En wij hebben geen rugnummers. Ja. Zijn er kinderen die bijvoorbeeld niet passen binnen de structuur van scouting? En als je dat tegenaan loopt, wat doe je daar dan mee? Nee, dit, um, een belangrijk punt van scouting is dat scouting voor iedereen is. Je hoeft niks te kunnen om bij scouting te kunnen. En um, het voordeel van scouting is, als we deze week iets doen wat jou niet ligt dan doen we volgende week iets wat jou wel ligt. Ja. Want de ene week ga je iets actiefs doen... de andere week iets um, uh, creatiefs... en de andere week iets uh, sportiefs. Elk wat we nee, willen. maar ieder kind heeft zijn talent. Uh, ja. En als je dat... Uh, je per groepje of zo je talent kunt laten zien hoe goed je ergens in bent. Ja. Dan geeft het niet dat je de volgende week niet goed bent in een moeilijke rekenopdracht of in een moeilijk, moeilijke speurtocht. Want de volgende week ben jij weer de beste in, in, in, in, in, in, een, in een quiz of in een. Uh... Maar speelt het wel, de beste zijn, het competitieve element, is dat wel andere... iets wat, wat, wat erin zit. Niet direct, soms. wel. Soms soms. Er zijn programma's die daaraan voldoen. He, er zijn programma's waarbij het een, een, een wedstrijd is en waarbij een groepje kan winnen. En er zijn programma's waarbij dat helemaal niet zo is... en waarbij dat je met je allen of juist individueel iets bereikt. Maar ik wil me nog nadrukken zeggen dat voor ieder kind echt plek is binnen scouting. Mocht het zo zijn dat kinderen geen plek hebben kunnen vinden binnen onze groep... omdat er bijvoorbeeld sprake is van een verstandelijke beperking... dat natuurlijk ook kan. Ook die kinderen willen bij scouting. Mocht er dan geen plek voor zijn... dan is er binnen scouting Nederland ook zijn er diverse ja. verenigingen... die daar ook weer een plek voor aanbieden. Dus scouting is echt voor iedereen van nul tot 21 nee. en wil je leiding worden van 21 tot 99. Jullie hebben een goed verhaal. Dat zal ook niet gauw uit de tijd zijn. Die 100 die halen jullie wel. Dat is wel de bedoeling. Ja. Hè? Dat, Dat is de maar. bedoeling. Maar het volgende ja. feest is 85. Ja. het Volgende <laughs> feest wordt 85. 85, ja. 85 ja. We ja. Ja. 80, ja. ja. We komen graag ja. ja. wel langs. Ja. Ja. Ja. Oké. Nou, ja. ja. ja. ja. Goed. Dank jullie ja. wel. We ja. hebben nog dank. een derde onderwerp en um, nou Ton Evers met de zendmast. Met de zendmast. Ja. Klopt. Een grandioos artikel, uh, Ton. Zendmast in het mooiste stukje golen is zonde. Nou, het vliegt er niet om. Een betere reclame kunnen jullie je niet wensen. Hè? Zo van, uh, dat ja, trekt de aandacht. Weer trekken golen naar het en strijden tegenkomst van een zendmast. Nu zonder steun van, ooit, van een ooit belangrijke medestander. En dat was de gemeente. Dat was de gemeente. En dat is nu niet meer. Nee, Licht het, is het verhaal in 2012 was zo dat er plan was... om een zendmast aan de Abkofische Dijk te plaatsen... op particulier terrein, tussen de kerstbomen van mijn overbuurman. Mm -hmm. Dat vonden we in het landschap überhaupt niet passen. Want zo'n mast daar in zo'n kaal landschap kan gewoon helemaal niet. Daar hebben we tot aan de Raad van State gevochten. En dat hebben we gewonnen. Omdat de gemeente ook niet prettig vond dat daar die mast kwam. Ja, klopt. Ja. Als klap op de vuurtaal werd dus in het... Um, Besluit van Raad van State door Vodafone al medegedeeld, waarom nu niet straks krijgen we toch onze zin. Dus toen lag de strijd bijna al klaar. No. En tot onze grote schrik is inderdaad op zeer korte termijn toen het antennebeleid uitgevoerd, wat ze uh, probeerden door te drukken. Dat hebben wij jammerlijk genoeg gezien, over het hoofd gezien. Oh. Daar zijn we een dag te laat geweest met uh, daarop te ageren, dus we werden niet ontvankelijk meer verklaard. En tot onze grote schrik was er uh, half 2015 opnieuw meetpunten gedaan... ...om dus weer een mast te plaatsen aan de Abkoversdijk. Dijk. Hoe kon Vodafone voor voor zo, zo, uh, zo zeggen van uh, straks winnen we dat wel? Op grond waarvan konden ze dat zeggen? Zeg het maar. Dat weet je niet? Nee, dat weten we niet. Hmm. Maar daar heeft natuurlijk al, al, al iets van rugbaarheid... ...betreffend dat nieuwe antennebeleid in de lucht gehangen. En dat nieuwe antennebeleid is beleid van de gemeente Goorlijk? Uiteraard van de gemeente Goorlijk. Nou hebben wij daar begrip voor dat die dingen ergens moeten komen. En iedereen die zegt ook, ja, maar bij mij niet in mijn achtertuin. Mm, dat geluid ken ja, je ook. Daar, ja. Natuurlijk kennen we dat geluid. Ja. Alleen de vraag reist in dit geval, is het nodig? In geen enkel stuk en geen enkel uh, gemeentelijk stuk op dit moment is te vinden... dat er een onafhankelijk onderzoek is geweest naar de noodzaak. Van zo'n mast? Van mast, ik heb een uur van de but dat zegt, om zeg maar, heel het uh, gebied te bestrijden, moet er een mast bijkomen. Ja. Want iedereen wil graag telefoneren. Nou, daar ben ik met, eens, ik ben ben met een meis. de meis, Deze is de ja. tijd vandaag de dag. Ja. Maar ik zou dan ook zeggen, ja maar niet in, mijn, niet in mijn achtertuin. Maar waarom valt daar dan niet over te onderhandelen? Nee, maar nee, even het punt, noodzaak. Dat, dat noodzaak. zal het toch wel zijn. Men gaat toch niet zo'n mast daar neerzetten als het niet nodig is. Wij hebben uiteraard, naar aanleiding van deze hele procedure... die morgen overigens afloopt... moeten we dus heel rap zijn... hebben we de mensen die dus inderdaad wilden tekenen gevraagd... hebben jullie dan wel zo'n slechte ontvangst hier? 99.9 zegt, we hebben hier geen slechte ontvangst. We hebben vorige keer hebben we ook aangegeven... 112 moet goed bereikbaar zijn. 112 is altijd bereikbaar, ook al heb je geen mast in de buurt... Mm -hmm. Dus de noodzaak van deze mast ontgaat ons volkomen. Maar ik, ik lees hier, Ton... Vodafone die bepaalt de plek... ...op basis van de dekking in het gebied. Ja. Al dus uh, de uitspraak van Guus van der Put. Ja. En we hebben als gemeente... Uh, uh, ...gebieden aangewezen waar dat mogelijk is. Ja. De gemeente heeft de plicht om mee te werken... ...aan een landelijk dekkend netwerk. Klopt. Dus, ze kunnen niet anders. Of ze niet anders kunnen, is een ander verhaal. Of ze op die plek moeten zijn... Ja. ...dat vind ik het tweede verhaal. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Daar komt dan nog bij... Dat, dat geef ik dus ook aan, er is nooit een onafhankelijk onderzoek geweest. Als Vodafone zegt, we hebben geen dekking, dan wil ik dat ook wel eens een keer graag door iemand anders laten onderzoeken. KPN hoor je niet, die andere telecomproviders hoor je geen van allen, Vodafone. alleen Vodafone. Zou het alleen een mast zijn voor, voor Vodafone dan? Nee, want die dingen die worden gezet met sharing. Oh, ja. En het gevolg is dat die ding nu is ingetekend met vier antennes, maar kunnen er kunnen best twintig opkomen. Oh. Maar ik vond het ook raar, want ik vind dat de gemeente, als je het stuk leest, de gemeente een beetje draait. Want dan zeggen ze dus, zeg maar, uh, um, het gaat om ecologisch hoofdstructuur. Ja. Wat kortzaam, wat wil zeggen, dat het om een door de overheid aangewezen natuurgebied gaat. Ja. En nu noemen ze het in de ene keer kruimelgebied. Ja. Dus ja, ja, een beetje vreemd denk ik dan, gemeente. De ene keer is het zo, de andere keer is het zo. Hè? Dus dat lijkt op puur opportunistisch beleid voeren, denk ik dan. Dat sterkt mij in de veronderstelling dat ze op dat moment dat wij dat eerste proces gewonnen hadden, al dubbels goed wisten wat er aan de hand was. Maar Hebben jullie met de gemeente uh, overleg gevoerd? Ik vind dat het andersom moet zijn. Er is een participatiewet. Ja. En de gemeente had wel eerst naar ons kunnen komen ja. en zeggen, jongens, dit is ons plan. Oh, maar maar nee, zei, dat gebeurt er niet. Gaan, want jullie hebben, hebben nu zeg maar duidelijk de publiciteit gezocht en ja. gaat er gaat waarschijnlijk ook een rechtszaak van komen. Uiteraard gaat er een rechtszaak van komen. Dus dat is de gemeente ja. versus de bewoners aan de Dijk. In dit geval wordt het andersom, ja. Ja, klopt. En niet alleen Dijk. We hebben uh, alle mensen benaderd die in een straal van 200 meter van die mast wonen. Mm -hmm. Dat zijn er inmiddels 200. Er hebben 200. We hebben, mag ik niet zeggen, 179 handtekeningen tegen de mast. Een paar zeggen: ik weet niet waar ik over praat, dus ik teken niet. <kijf> en dan zijn er nog een stuk of tien die zeggen: nee, ik vind het wel belangrijk dat je er komt. Dus het. Uh, Maatschappelijk draagvlak voor die mast is er helemaal niet. Hoe is het? Zit er nog een mast in de kerk, in de kerktoren? Ik denk het wel. Ja, ja en ook ja. op de schoorsteen ja. van Verpuijenbroek? Van ja. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. ja. Ook. Dat zijn toch ook allemaal hoge punten en vrij dicht bij elkaar eigenlijk? Ja, ja. ja, ja. nou daar komt dan het volgende bij. KPN is aan het ontwikkelen met een nieuw uh, netwerk, wat inderdaad een range heeft, dat de mastbereik voor het uh, 300% meer is. Dan vraag ik me ook weer af waarom moet die mast daar komen? Ja. Ja. Ja. Punt 2, daar wil ik dan nog even heel vlug zeggen. Ik woon in een monumentale boerderij, dan moet jou iets zeggen. Ja. En dan is het natuurlijk verschrikkelijk dat het ding op 25 meter van mijn voordeur afkomt. Ja, ja, ja. ja. nee. Horizonvervuiling. Ja. Ja. Ja. Dat ziet er gewoon niet uit. Ja, het er ja, niet uit. Dat, dat heet al een stukje horizonvervuiling, <tus> hoe noemen ze dat? En dan gaan ze daar ook nog eens hier in dat uh, stukje natuur gaan ze 10 bij 10 kappen. We zijn door de tijd heen, maar we spreken af, denk ik, dat we toch nog eens ja, een keer ja, de heren uitnodigen ja. om de zaak om de voeten op de voet te blijven. Ik ben toch al benieuwd hoe dit af gaat lopen. Wie ja. gaat dit winnen? Wat, de denk de, je zelf? Wat denk je zelf? Ik heb er een hard hoofd in. Ja? Zelf. We, dat, wel. dat de gemeente ja. toch uh, dit uh, ja. voor elkaar gaat krijgen. Ja. Maar je gaat het proberen. Ik ga het in ieder geval proberen. Er komt nog één klein puntje bij. En dat is het punt waar ik dus ook mee geconfronteerd ben met deze 200 mensen. Mijn vrees voor hun gezondheid. Ja, maar dat ja, ja. wordt door de gezondheidsraad niet gedragen. Ja, het is niet bewezen. Het is, niet, uh... het is ook niet bewezen. Het is... Nee, nee, nee. Goed, <coughs> er zijn mensen die tegen windmolens vechten, er zijn mensen die tegen zendmasten vechten. U noemt mij geen Don Nee, nee, nee, ik zou niet durven. <racht> We, maar wij gaan eruit. We <racht> hebben interessante gasten gehad. Uh, ik noem ze nog eens een keer: uh, Betty van Rooij, Jochem Spaal, Gijs van der Wielen. En Ton Evers waren vanavond onze gasten in Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren. Uh, Stefan, ook bedankt voor jouw assistentie. Dit was het weer en tot de volgende week.